Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de Britse gijzelaar David Heens onthoofd. De terroristische organisatie heeft een video van de executie op zijn website gezet. De Britse premier Cameron noemt de onthoofding puur slecht... en zegt dat hij alles zal doen om ervoor te zorgen dat de moordenaars worden gepakt. In de video van de onthoofding dreigt IS ook de Brit Ellen Henning te doden. In de Pointe Blanche gevangenis op Sint Maarten is het sinds donderdag onrustig. Het begon met een mislukte aanslag op een vooraanstaand lid van een Curaçao's bende. De aanslag werd vereideld door medegevangenen. De dader raakte daarbij zwaar gewond. De politie doorzocht de gevangenis en vond er twee vuurwapens en diverse handgemaakte steekwapens. Vrijdag kreeg de directeur van Pointe Blanche een dreigbrief. Waarna de politie weer een groot aantal zelfgemaakte wapens vond, zoals hakmessen en machetes. In de zee bij het eiland Leite in de Filipijnen zijn zeker 100 opvarenden gered nadat een veerboot was gezonken. Minstens twee opvarenden zijn verdronken. De ferry is volgens de kustwacht op elf kilometer van de kust gekapseist door motorpech tijdens slecht weer. Het reddingswerk gaat door omdat er nog mensen in het water kunnen liggen. Over het aantal opvarenden is veel onduidelijkheid. Op de passagierslijst staan veel minder mensen dan er tot nu toe gered zijn. In Houston is de Amerikaanse jazzpianist Joe Sample overleden. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van het nummer Street Life, dat Sample in 1979 mede componeerde en uitvoerde met zijn band The Crusaders en zangeres Randy Crawford. Verder nam hij 21 soloalbums op en schreef hij muziek voor anderen. Ook speelde hij samen met sterren als Miles Davis, Marvin Gaye en Joni Mitchell. Joe Sample is 75 jaar geworden. Het weer, vooral in het noorden en oosten bewolkt... met kans op wat lichte regen. In het zuidwesten droog en geregeld zon. Vooral aan zee staat een stevige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files... ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt... alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 J'ai pas envie de fermer la gueule si soi J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Déjà du Qu on oublie devant sa glace En se disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement, les rêves qui coule Thank you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 Till you Ik